Het weer vanuit het noorden opklaringen. Overdag vrij zonnig, middag stapelwolken. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. <tieding> <tieding> Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 25 februari. Het wordt weer een bijzondere radioreis deze nacht... met een mooie landing in het weekend. En deze landing wordt ingezet in het goede gezelschap... van psycholoog, criminoloog en klokkenluider Harry Timmerman... in de laatste aflevering van Onheil versus Voorspoed. Daarvoor het wetenschapsprogramma Hoezo over de 16-eeuwse e Nederlandse arts Jan Wier. Van 4 tot 5 een bijdrage van de icon met Anil Randas. Straks in het tweede uur een krasse knar, Kees Brussen. 87 jaar wordt hij morgen. En in dit uur vluchten we in het verleden met... 60 Minuten voor Boven de 60. Een oudere programma van de Vara uit lang vervlogen tijden. In deze uitzending onder meer een herhaling van Hooggeëerd Publiek met Raf Kapper. De acteur en zanger werd geboren in 1878 en overleed op 26 februari 1967. Hij volgde een zangopleiding bij Cato Esser en werkte mee aan diverse opera's en operettes. In de resterende tijd de rubriek Zing nog eens dat oude trouwe wijsje. Waarin Jan Borkes stoffige plaatjes draait. We gaan terug naar oktober 1960. Luistert u naar 60 minuten voor Boven de 60. 60 minuten voor boven de 60. Een ouderwetsuur waarin weer van alles wordt besproken en bezongen... onder redactie van G. Gouwsvaart en Henk Meijer. En dan herhalen we u nu eerst een programma van zaterdagavond 30 juli, jongsleden. Hooggeeerd publiek, wij vragen uw aandacht voor de Revue Compair Raf Kapper. De nu 81-jarige revuecompère Raf Kapper is nog eens de gast in onze studio... om met Henny van Terne te praten over zijn optreden van vroeger... en om nog eens te laten horen hoe hij toen zong en wat hij nu nog presteert. Samenstelling en regie, G. Gouwswaard. Meneer Kapper... Voor ik u dan ga vragen om zo het een en ander uit de tijd tussen 1878 en 1921 te vertellen... wou ik u eigenlijk eerst vragen of u er wel zeker van bent dat u in 1878 geboren bent. Oh, heel, heel zeker. Ja? Heel zeker. Geen administratieve nee, vergissing? Nee, 26 december. Ik ben echt wat je noemt een zondagskind, want ik ben altijd op zondagjaar. Oh ja, altijd kan ja, dat? Ja, tweede kerstdag is altijd de zondag. Ja, ja dat is waar. Heel ja. leuk. Ja, 26 december. Ja. En, dus dan bent u eigenlijk al bijna 82. Ja, ja, ja. Ik hoop nu, 26 december, hoop ik 82 jaar te worden. Nou, het is echt nauwelijks te geloven. Hoor. Nou ja, het is toch zo. En waar bent u geboren? Amsterdam. In Amsterdam. Ja. En als zoon, geloof ik, van Samuel... Van Samuel Kapper, ja. De acteur. De acteur, Samuel Kapper, ja, zeker. Die dus dan... samen heeft gewerkt met, met uh, Louis Baumeister, Judos Baumeister en Kapper. Dat was de directie in de Salon de Varieté. Ja, ja, dat was dus echt het grote toneel. Ja, ja, ja, ja. ja. Wat speelde hij nou zo in die tijd? Oh, verschillende dingen. En daar hebben ze ook een, uh, een stukje opgevoerd in één bedrijf. Dat was de schoolmeester. Ja. En toen woonden wij in Dutresse Utrechtse straat. En daar kwam natuurlijk in de schoolmeester kwam een klas van kinderen. En mijn vader was de schoolmeester. En die moest een van die kinderen een zoen geven. En als hij nou s'avonds naar het theater ging, dan zei hij tegen mijn moeder mag ik Raffi meenemen, want ik moet een kind een zoen geven... en anders moet ik een kind een zoen geven die misschien een snatneus heeft. Maar ik zal hem direct, als het, als het stukje afgelopen is... zal ik hem direct met de uh, toneelknecht naar huis sturen. vraagt, hoe oud was u toen? Nou, was ik vijf jaar, zes jaar. Dus dat is zo vijf en ja, jaar. Ja, ja, ja. En toen mocht dat nog, hè? Toen kind... mocht dat nog, zeker. U had dus eigenlijk al jong, jong plan om ook iets aan het nou, te gaan doen? Nou, ik had er geen idee van. Nee? Nee, dus, echt niet hoor. Dat was nog helemaal niet in Canada. Nee, Kruip. nee, nee. En wanneer kwam dat zo bij u op om te gaan zingen? Nou, kijk, ze hebben altijd tegen me gezegd... Uh, ja, toen ik zo'n jaar of 15, 16 was, hè... Uh, je hebt een mooie stem, maar je moet gaan leren... Maar daar heb ik nooit acht op geslagen. Totdat ik, toen was ik 21... Het in mijn hoofd heb gekregen... En toen ben ik naar Katoëssen gegaan op de dramatische kunst. Dat was toen de heel bekende school? Ja, weet ja. Ik, hè? En daar heb ik toen op een ochtend voorgezongen. Wat heeft u daarvoor gezongen? De, de prolog van Parjas. Mm -hmm. Nou, en toen zei ze... ja, je hebt een mooie stem... maar die moet ontbolsterd worden. Ja, ja. En uh, dat betekende natuurlijk... want ik kende geen noodmuziek. En dat betekende natuurlijk dat ik moest gaan studeren. Ja. En toen heb ik een half jaar gestudeerd... voor mijn eigen geld... Ja. Waar ik toen ook krom voor gelegen heb, want uh, dat was er eindelijk niet. En na dat half jaar kreeg ik toen een bericht dat ik kon komen... en dat ik mocht zingen voor een beurs die ik van de dramatische kunst heb gekregen. Ja, juist. En toen heb ik daar vier jaar gestudeerd. En uh, had u een piano tot de beschikking? Een beschikken? piano had ik niet. En daar wist ik ook niet aan te komen. En toen heb ik dat ook tegen Katoëssen gezegd. En toen zei ze, dan moet u een request schrijven naar de koningin. Naar koningin Emma. En toen is er een poosje later een meneer bij me thuisgekomen... en heeft gezegd, meneer, we hebben naar u geïnformeerd... en uh, de inlichtingen die wij van KTOS hebben gekregen... die waren heel erg mooi... en daarom heeft de koningin besloten om u geld te geven... voor een piano te kopen. Oh, dat was heerlijk natuurlijk. Ja, dat was en heel... kon u zich dan helemaal naar die zangstudie wijden... of deed u overdag nog iets anders Ja, doen? toen was ik aan het diamantvak. Mm -hmm. Dus ik moest het tussendoor doen. En dat en... heb ik ook gedaan. En dat was eigenlijk vooral de opera die u trok, hè? Dat was de opera, ja. Ging u dikwijls kijken? Ja, heel heel vaak, want ik was al van mijn twaalfde jaar ging ik al naar de opera. En nu nog gaat u? En nu nog. Mm -hmm. En, nu nog. en uh, toen u dan klaar was bij Cato Essen, ging u natuurlijk auditie maken. Hè? Ja, de eerste auditie die ik maakte, dat was bij Pauwels en Aurelio... in het Paleis van Volksleid. Mm -hmm. En daar heb ik toen een lied gezongen uit een oratorium. En toen zei Pauwels, mooie stemmen, hè? Chef? Ja, zei chef. Mooie stem. Maar waarom zullen we die mannen nou engageren? De volgende week gaan we toch pleiten. Dat was wel bemoedigend. Ja, dat was eigenlijk elke opa. Hij oh. ging over de kop. Dus dat was zo'n beetje uw entree? Dat was toen? mijn entree. Leuk. Maar u bent niet bij de pakken neer gaan zitten? Nee, nee, nee, nee. Ik ben steeds door blijven gaan. Mm -hmm. Wat bent u toen gaan doen? En toen ben ik uh, later in kennis gekomen met Morrison. Hè? Ja? Die woonde naast mij in de Pieteraardstraat. En toen zijn we duetten gaan zingen... En toen hebben we een uh, plaat gezongen in Rotterdam... Uh, buiten medeweten van de directie van die grammofoonmaatschappij. En toen zijn we op een zaterdagochtend met die plaat naar de favoriet gegaan. Ja. En toen had Maurice meerdere platen gezongen. En toen hebben we dan dat duet laten horen. En toen stond ik buiten en toen zei meneer Wolf, die zei wie is die man waar je mee gezongen hebt? En toen zei hij, nou, ik zal hem erbinnen halen, de strafkapper. En vanaf die tijd ben ik blijven zingen voor de favoriet. Met Morrison. Met Morrison en zonder Morrison. Nou, we hebben uit die tijd een plaat hier van u en Morrison. Morrison zingt dan de tenorpartij ja? en u de bariton. Het is uit La Forza del Destino. Ah, ja, ja. Wilt u het dat... horen? Ja, ja, ja. Dan heb ik hier nog een ander plaatje van u. Dat is uit 1910, dus dat is vijftig jaar geleden. Dat is alleen jammer, we kunnen het niet spelen. Oh. We hebben er geen apparaat meer voor. U weet hoe dat ging toen met ja, een, ja. een safir. Wat was van de paté. Mm -hmm. En hoe zingt u hier op een slager uit de jaren... waarom dan huilen als je uit elkander gaat. Ja. Zou u nou misschien, omdat we de plaat niet meer kunnen draaien... hier vanavond het refreintje nog eens willen zingen? Ja, zelen? zeker. Natuurlijk. Met begeleiding van Jacques Schutte. Met begeleiding van Jacques Schutte. Waarom dan huilen als je van elkander gaat, als aan de overkant toch weer een ander staat? Je zegt tot ziens voor mij en denkt dan zonder spijt, nou ben ik toch gedankt het lieve kind weer kwijt. Waarom dan huilen als je van gaat, als aan de overkant toch weer een ander staat. Je zegt tot ziens voor mij en denkt dan zonder spijt. Nou ben ik toch gedankt dat lieve kind weer kwijt. Het is weer iets heel anders dan de liederen die ja, je ja, met Morderson ja, ja, ja, ja. gezongen hebt. Nu hebben we hier ook nog een heel ander zanger van u, tenminste een ander zanger dan de serieuze liederen. Ook een plaatje van 50 jaar geleden. Ik word nooit verliefd, want dan ben je verloren. Je staat erin allebei joh. Weer nooit verliefd maar de wat ik zeg Als je verliefd wordt, dan ben je Weer heel anders, hè? Heel iets anders, hè? Ja. heeft ook nog operetten gezongen, hè? Ja, ja. Maar dat is toch niet zoveel? Nou, heel kort, nee, geweest. Nee, dat was alleen maar bij, bij Max Gabriel, uh, Domme Deurtje. Met wie was dat, weet u dat, dat nog? Dat was met Beppe de Vries, mm -hmm. en met Boda, met Pieter Nuel, senior. Ook nog, ja? Ja. En de Bayadère heeft u nooit gezongen? Nee, nee, nee. En toen bent u aan het cabaret gekomen, hè? Ja. Bij Puswies, heb, heb, heb ik les gehad van Puswies, ja. U heeft les van hem gehad? Ja, ja, ja. Op de Leidse, Kade, ja. de Leidse Kade, ja. Ja. En uh, heeft u in die dagen dan ook kennis gemaakt met verschillende mensen... die dan zo repertoire voor u gingen schrijven? Nou, ik wou toen graag uh, de liederen van Hullebroek zingen. Ja, ja. En Hullebroek, dat was een graag geziene gast in Amsterdam. Ja. Hè? Die zong altijd in de kleine zaal van het Concertgebouw. En dan kon je wel zeggen dat hij zeker twee keer per maand hier kwam. En dan bestond het publiek voor 90% uit dames. Ja, het was allemaal lief. Wat hij en hij had altijd zo'n buitengewone, charmante manier om zijn liedjes te vertellen en om ze te zingen. En ik ging er ook vaak heen. En toen heb ik aan Pucies gevraagd of ik die liedjes zou mogen zingen. En toen zegt hij: als nou Hulbroek weer hier is, dan ga je naar hem toe en dan vraag je of je even bij me komt. En toen was Hulphoek, die was weer hier en die was in het Amerikaanse Hotel. En toen ben ik naar hem toe gegaan. ik stelde me voor... en toen heb ik gevraagd of hij even met me mee wil gaan naar Puswies. Dat was er vlak naast, want die wondert nu op de Leidse Kade. Ja. Toen zijn we boven gekomen, nou, Ze waren er dikke vrienden waren, dus van elkaar... en toen zegt Emile, ik wou je even vragen... of meneer Kapper een paar van jouw liedjes mag zingen... Ja, zegt hij, ach, ze vragen me zoveel en het zijn in de regel dames die mij vragen. En dan kan ik niet voor mijn fatsoen niet anders zeggen dan... ja, doet u het maar, maar ik heb er niet veel zin in. Dan nou zegt hij, als ik je nou eens een paar nummers laat horen... die hij van je zingt, dan denk je er misschien anders over. En toen heb ik een paar nummers van hem gezongen. En toen zei hij nou wel, hij zingt ze veel mooier dan ik. Nou, dat was een prachtig compliment. Ja, en toen werd zou... hij me direct toestemming gegeven om zijn heel repertoire te zingen. Dus ik kon kiezen wat ik wilde. Ik kon zingen wat ik wilde. Zou u dan nou vanavond ook nog een liedje van willen zingen? Zeker, heel graag. Nou, zou u dan zingen willen, hij die geen liedje zingen kan? Ja, natuurlijk, zeker. Als ik wat laat naar huis toe kom, begint mijn vrouw te kijven. Wat doe je niet om dat gegrom, maar spoedig te verdrijven. Ik zing een lied voor het venster dan, al trommelend op de ruiten. Hij die geen liedje zingen kan, die moet er maar eentje fluiten. Hij die geen liedje zingen kan. Die moet er maar eentje fluiten, een brokske boter of wat vet op onze roggen stuiten. Het eerzaam vrouwke altijd net weer honger bij ons buiten. Zo leef ik als een zalig man tot ik mijn ogen sluiten. En wie mijn lied niet zingen kan... die moet het dan maar fluiten. En wie mijn lied niet zingen kan... Heeft u in die dagen ook kennis gemaakt met Dirk Witte? Ja, ja, ja dat was toen in, die woonde toen in Zandam. Hè? Ja, ja. En daar heb ik verschillende liedjes die ik van hem gezongen heb. Die heb ik toen ook bij hem gezongen en hij vond ze zeer goed. Maar ja... Pu Suisse had altijd de primeur. Natuurlijk, maar u heeft ze toch ook gezongen? En daarna mocht dan iedereen ze zingen, toen mocht ik ze natuurlijk ook zingen. Ja, ik meen zelfs dat u het liedje gezongen heeft van hem... dat nu nog steeds furoor maakt... dat nog altijd de lieveling is van jong en oud, meneer Eerste. Ja, ja, ja. Toen ik een jongen was van amper 18 jaar... Was natuurlijk altijd voor een pretje klaar. En het spreek vanzelf, ik ging ook naar de zangvereniging. Want daar was je zo gezellig bij elkaar. En ik zong daar met het meeste tenor. Of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar de hoofdzak was dat niet, want zelfs zonder het schoonste lied... ...keek ik altijd naar een meisje uit het koor. En ik kwam toen in haar gunst, als een broeder in de kunst. Maar toen mijn stem het niet meer deed, kreeg ik heel gauw mijn congé. Toch denk ik altijd nog met liefde aan mijn eerste... ...mijn eerste meisje van de zangvereniging...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 Naar weer gunst ik met vernieuwde woede dan, Maar hoe mooi, hoe lief ze soms ook zijn geweest. Een herinnering zweeft altijd voor mijn geest. En ik hoorde in mijn oor het sopraantje van het koor. Dat mijn eerste grote liefde is geweest. Als ik een avontuurtje had. En een meisje hield omvat Als ik blikte in haar oog En mijn ziel ten hemel vloog Dan dacht ik toch nog wel in zeven aan mijn eerste Mijn eerste meisje van de zandvereniging, Mijn allerliefste klein sopraantje Waar ik mee wandelde in het laantje maar die niet meer aan me denkt, nu ik niet meer zing. Als ik straks nu toch nog met een ander trouw. En dan deftig onder trouw receptie hou. Met zwarte jassen, lang en kort, om zijn tante's witte port. Denk ik toch met lichte weemoed aan mijn vrouw. Als ik in de kerk dan voor het altaar sta en geaard te lang lopen overga en de mensen kijken uit naar de bruidgom en de bruid en de vrienden en vriendinnen zien ons na en ze zingen ongezien bruidskoruit, de en grin En ik sta daar en ik hoor de sopranen van het koor. Dan denk ik toch met lichte weemoed aan mijn eerste, mijn eerste meisje van de zangvereniging, mijn allerliefste klein soprantje. Waar ik mee wandelde in het laantje. Maar die niet meer aan me denkt. Nu niet meer zingt Om nog even op Hullebroek terug te komen. Marleentje, heeft u dat ook gezongen? Oh ja, Marleentje heb ja? ik ook heel veel van hem gezongen. En daar is nog een aardige geschiedenis aan verbonden. Hij vertelt u eens? Eh... Uh, Hulpbroek die zong in Den Haag altijd, altijd in Diligentia. Hè? En toen zong ik in Café Centraal. En toen moet hij tegen zijn vrouw hebben gezegd... je moet eens naar Centraal vanavond gaan... en dan kan je mijn liedjes horen. En toen heb ik Marleentje gezongen. Onder andere en nog andere liedjes. En toen afloop, toen kwam de chef bij me... en die zei dat er een dame was die me even wou spreken... Toen ben ik met die chef mee gegaan en toen heeft hij me aan die dame voorgesteld. En toen zei die dame, die zei, ik maak u mijn compliment voor het zingen van Marleentje. Ik zei, dank u wel. Zeg ze zei, ja, ik kan het weten, want ik ben Marleentje. Dat vond ik toen heel erg aardig. Ja, dat is ook enig. En toen heb ik de volgende avond, stond er een hele grote foto van Hullebroek Die stond bij mij te wachten. Bijzonderlijk. Ja. Nou, hier is Marleentje na jaren nog eens... Oh. Ik pakte dat Marleentje al bij de hand. Marleentje, Marleentje vond dat plezant. Ze liet zich leiden langs groene weiden. Ach, wat zijn er toch meisjes in het land? Als mijn Marleentje, Marleentje, Marleentje. Zo is er maar eentje, zo is er maar eentje. Ik kuste dat Marleentje op haar mond Marleentje, Marleentje vond dat gezond Ze zou niet geren zich tegenweren Och, wat lopen er meisjes hier rond Als mijn Marleentje, Marleentje, Marleentje zo is er maar eentje, zo is er maar eentje. Ik trouwde dat Marleentje niet lang nadien. Marleentje, Marleentje werd geren gezien. Dra zong een en een ja. Er zijn er veel schoner misschien. Als mijn Marleentje, Marleentje, Marleentje. Zo is er maar eentje. Zo is er maar eentje. Ik wilde dat Marleentje niet sterven kon. Marleentje, Marleentje is mijn zon. Want viel ik zonder, ik ging ten onder Geen meisje die er mijn hart nog jong Als mijn Marleentje, Marleentje, Marleentje Zo is er maar eentje Zo is er maar eentje ik Witte heeft u ook mens durft te leven gezongen. Ja, ja, ja. zou u hierna nog een fragmentje vanuit willen zingen? Ja, zeker. Vanavond? Ja, zeker, met plezier. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wil, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet of dat mijn buurman wel vindt. En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens durft te leven. Het leven is heerlijk.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 de derde leven. Morris en Louis Davids hebben samen de liedjes geschreven bij de Jantjes. Ja, ja. En ik geloof dat ik eens gehoord heb dat u op de plaat liedjes gezongen hebt uit de Jantjes nog voor het stuk Voordat Ja, voor dat stuk opgevoerd werd, had ik al de liedjes op de plaat gezongen. Nou, we hebben hier op het ogenblik Ode aan het Ei. Oh. Dat was in 1910, dus toen was u 31 ja, ja, jaar. Ja, ja, ja, ja. Zou u nu hier, 50 jaar later, in de studio het refreintje nog eens willen zien? Ja, zeker. Aan de oever van het ei, zwelt het geluk in mij, bij het rinkelen van de tram. Het is de hartenklop van Amsterdam, het zilverwaterlint, het ei dat is mijn vriend. Daar droom ik van leed en van plezier, aan de oevers van mijn rivier. Toen kwam u bij de revue? Ja, ja, ja. Uh, nou, ik zal u eerlijk zeggen... daar wordt nou door de tijdgenoten van mijn ouders nog over gesproken. U bent de compère geweest. Ja, ja. En, uh... en Rieke Davids... Was de comère. Ja, wat was dat begrip Compère. Hoe was dat nou? Nou, dat eigenlijk? is eindelijk de moeder en de vader van de revue. Die vertelden alles wat er in de revue ging gebeuren. Dat kwamen zij eerst aan het publiek vertellen. Met liedjes of of? Met liedjes uh, en een, een, een, een, soms een palando. En een van de hoogtepunten, dat letterlijk ook, dat moet dan geweest zijn: Jetje Blazer boven in het theater in een Maan. In de hè? Maan, ja, daar zong ik Bos u... Waar Madame la Lune. Ja, daar heb ik ook veel van gehoord. En dan is er ook nog zo'n actueel Duikbootnummer in geweest. Ja, hè? ja, dat was de finale van de revue. Ja, ja. Maar nu hebben we over heel veel succesnummers uit die revue gesproken. Maar het grote en ook spectaculair, spectaculaire succes... dat moet toch wel geweest zijn? Ik heb twaalf vrouwen. Ja ja, ja, ja, ja. ja, Dat heeft u gezongen met dat twaalf ik, meisjes? Uh, met twaalf woord. meisjes, ja. En die kwamen dan allemaal in de kostuums op wat het voorstelde. Hè? Ja, ja. Zou u dat hier nou ook nog ja, eens willen zeggen? Jazeker, met plezier. Ik heb... 12 vrouwen, lief in het jaar, voor iedere maand juist één. In de lente vrouwen luchtig, teer en fijn, bloeiend als de maand in de zonneschijn. En komt dan de zomer weer in het land, zijn anderen om mij heen. In de herfst Dan wacht mij een andere band Voor de winter Heb ik mijn hart verpand Ik heb twaalf vrouwen Lief in het jaar Maar vast Heb ik er niet één. Mannen Zijn meestal trouw En zo gedwee Zijn nee mijn ene vrouw en soms wel twee Maar ik ben aan die zeden niet gewend Ik heb haar om deze reden nooit erkend Denk niet, het is overbodig of verwant.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 Meneer Kapper, u bent er in 1921 mee opgehouden. Ja. En dat is iets wat mij altijd erg gespeten heeft. Want ik hoorde alleen nog maar over u praten als iets... dat ik waarschijnlijk nooit meer zien of horen zou. En kijk, nou bent u veertig jaar later zo vriendelijk geweest... om nog eens uit het verleden op te duiken... en om ons nog enkele dierbare liedjes uit die tijd te laten horen. Nu heb ik gezien dat u een sigarenroker bent. U heeft net weer een sigaren opgestoken. <lacht> dat heeft uw stem nooit kwaad gedaan. En daarom heb ik een kistje sigaren voor u oh, meegebracht. Oh, heel aardig. Dank u wel. Dat u zijn gezondheid mag oproken. Dank u wel. En hartelijk, heel hartelijk bedankt. Dank u wel. Hooggeëerd publiek, wij vroegen uw aandacht voor de nu 81-jarige revuecompère Raf Kapper. Hij was nog eens te gast in onze studio om met Henny Fontaine te praten over zijn optreden van vroeger. En om nog eens te laten horen hoe hij vroeger zong en wat hij nu nog presteert. Hij werd op Vleugel en Hemmendorgel begeleid door Jacques Schutte. Samenstelling en regie, G. Gouwswaard. Dat oude trouwe wijsje fluit nog eens dat liedje Weet je het nog? Toen je zo verliefd was op dat meisje Tjonge ja, hoe heette ze nou toch? Al is het nog zo lang geleden Je raakt dat liedje nooit Zing nog eens dat andere trouwe wijsje... het deuntje van die goede oude tijd. Goedemiddag, dames en heren. Oh ja, eerst even een mededeling voor speciaal die Amsterdammers... die eventueel met mij niet wisten waar de naam Mokum vandaan komt. Wel, we zijn uit de droom geholpen... Mokum komt van het Hebreeuwse mogum, wat stad betekent. En dus allen die ons per brief opheldering verschaften, onze welgemeende dank. Ja, en nu gaan we om te beginnen vandaag met een reuzesprong terug naar het jaar 1915. Terug naar het Amsterdamse Flora. De revue loopt naar de duivel. En we ontmoeten namen als Henriette en Rika Davids, Raf Kapper, Christel Lamar, Henriette de Blazer, Thibaut Bigot, André van Dijk en niet te vergeten... Louis Davids. De revue werd geschreven door de bekende Rido... en geregisseerd door Leon Boedels. Een keur van liedjes werd in die dagen... over de hoofden van het mobilisatiepubliek uitgestrooid. Er waren bij... Uh, Bonsoir, Madame la Lune... Holland zal pal staan... Uh, daarboven, daarboven, daar komt een vliegenier gestoven. Ze werden door de volle zalen... uit volle borst meegezongen. Helaas, daar zijn geen platen van in ons bezit. Zou er toen ooit platen gemaakt... zijn door de artiesten van deze revue... Maar wel kan ik u laten luisteren naar De Slager uit Loop naar de Duivel. Het niet door Davids, maar door Albert Bol gezongen onsterfelijke zandvoert. Wanneer het lekkere weer is, de natuur in blijde lach. Houdt pas hoed en moe haar bloesje voor dag. De meisjes die maken stijve papillootjes in de haar. De jongens die kopen een zwembroekje en dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgen is het hele stel al in de weer. Ze stappen naar station en vader zegt acht uur verkeer. Het bij de de, We gaan bij de zee. Dan dan met vader, met moeder, met broertje en met zusje, mijn Piet, tante vriend en het hele familiehutje gaat naar Vandvoort, bij de zee. We nemen broodje en koffie mee, oh het is zo'n zaligheid, wanneer je van de buinigheid in Vandvoort, bij de zee. Mama zit in een kor die kleine kees gegraven had En, en vader die staat te bij het gemengde bad Mama zegt dat haar man een oude tijdslijmer die heeft en, en tante roept, ga uit die zut, de zeeën die het noem Ze plakt en tilt met brede weer, haar waaien rok omhoog Met plotseling plotseling geeft ze een geel en zegt, de zee zit in mijn we gaan bij de zee. We gaan naar bij de zee. Met vader, met moeder, met en met zusje. Piet, de en het hele familie We je. bij Amsterdam in het helderwit flanellenpakt En de ridders van de koude rond met een kwartje in de zak. Die prefereren Zandvoort want je vindt er meer natuur Oostende is banaal, Monte Carlo is veel te duur Die gaan ze dus naar Zandvoort, zo beweren ze met klem En zingen keurig met een halve zachte fosco en... Zandvoort, en pijn is het, we gaan de zee, met vader, met moeder, met broodje en met zusje, over fiets, van de briet en een hele familie rutje van Bij de zee, een nemen broodje en kom je mee. geleden ...zong Albert Boldus met groot koor Zandvoert aan de zee. Veertien dagen geleden heb ik u laten kennismaken met het duo Martin. En u, u herinnert zich nog wel dat, dat mooie liedje over de kolonialen... ...die afscheid namen van alle die hun lief en dierbaar waren. Ik zou nu het, we zouden eigenlijk kunnen zeggen... ...het vervolg willen laten horen wat er gebeurde na dat afscheid. Dan gingen de moeders eenzaam en verdrietig naar huis. En daar schreven ze dan een brief... Een brief die voortkwam uit een overvol gemoed. Brieven met raadgevingen. Pas op jezelf, jongen. Doe geen domme dingen daar in het onbekende land. Ik zou zeggen, laten we gaan luisteren naar het duo Martin met moedersbrief. Maar wil jij daar ook goed leven en die domme dingen doen? Schrijf me al, laat me niet wachten. Ik verlang zo naar je brief in gedachten ben. Ik zij al zei jongen lief, alweer hallo hallo. Ik vond dat een erg mooi melodietje. Er is eens een tijd geweest, en die tijd lag voor de Tweede Wereldoorlog. dat men op straat een bepaalde lekkernij kon verkrijgen. die verkort werd door zonen van het. wat is in de name. zonen van het Hemelse Rijk. Gezegde lekkernijen bezorgden onze vaderlandse tandartsen. een onbekommerd bestaan. als ge weet dat de door mij bedoelde producten uit nootjens en gesmolten suiker bestonden. Ja, daar stonden ze dan die stakkerige mannetjes op koude en tochtige straathoeken... en verkocht ter waarde van vijf koperen centen... het hierdoor Albert de Boy bezongen Pinda Pinda Lekker Lekker. Van een andere einde mijn boot hadden ze uit de vaart. Toen hingen ze me doodbedaard, die trommel voor mijn buik. Ze zeiden me, ga nou maar door en roep alleen maar pinden hoor. We vragen dan vijf centen voor, toen zat ik in de fuik. Verkocht mijn eerste pakje draad, die stuiver had ik lucht, Maar ik gaf toen in mijn zenuwen een dumpeltje terug. Vindabinda, lekker lekker, als je maar vijf centen biedt. Vindabinda. Lekker lekker, of je kou en kan of niet. Stak en rommel bij mijn trommel, tot de uit mijn jasje van je, tenk, tenk, tenk, van je tang, tang, tang, van je tang, tang, tang. Schiede wie de ik hou heel Holland kort en goed, nou met m'n pindapakjes zoet Waarvan ik zelf niks hebben moet, de zaken ik verdien Vertel het u nu maar gerust, ik ben mezelf maar niet bewust Hoe u die zoete rommelust, ik kan ze zelf niet zien Op apenootjes zijn ze hier dol, wanneer ik dat bekijk Kom ik tot de conclusie, Darwin had gelijk Pinda, pinda, lekker, als je maar vijf centen biedt Binda binda, lekker lekker, op je kouwel kan of niet. Sta en dommo, bij mijn trommel, tot de mijn jasje wei. Van je tang teng, tang, van je tang tang tang, schiede wie de wit hai.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 Binda binda, lekker lekker, of je kou kan of niet. Sta en dommel bij mijn trommel, tot ik uit mijn jasje wij. Van, van je tang, tang, tang, van je tang, tang, tang. Schiede, de wiede, tang, Zo, en nu allemaal op naar de tandarts. Kees Pruis, dat was een groot vertegenwoordiger van het levenslied. Het lied met de lach en met de traan. Groot ook als mens, de man Pruis. En een goede vader voor zijn zoon Jan. En waarover hij destijds een liedje zong met onder andere de regels... met twee vuile handen en dik van zijn scheuren zijn kiel. Ah, u kent het nog wel. Hij is ook de man van een liedje dat hij schreef in samenwerking met de componist en latere varenmedewerker medewerker Weile Willem Sieren. Nu ben ik blij dat ik in de gelukkige omstandigheid verkeer u te laten luisteren naar dat beroemde Kindjes Laatste Wens. Je wilt verwonderd zijn als in het grijven het aantrip van je vroeger vrouw herkent. Het is nu zes jaar na de uitgesproken tijden, je bent natuurlijk aan een te ontwaan. O, ik maar niet, ik krijg niet voor mijzelf, ik doe een vlucht als moeder en als man. Als je nog eens aan mijn bestaan herinnert, vervul ons de kind, de laatste waan. Zo is gebeurd, hij is uit school gekomen En glazen te maken, ook fijn, ik ben zo moe Ik was ongerust, hij was nooit sterk, dat weet je En ik bracht hem dadelijk naar zijn bedje toe ik Heb weken lang de en bestreden En de handen brengen voor mijn kind te staan ik Heb meer dan ik verdragen van geleden Helaas, hij is toch van mij heen gegaan. Hij kon zo dikwijls droevig zitten pijn Wanneer de jongens uit dezelfde klaar. Hem zo veel lief vertelden van hun vader. Hij vroeg mij dan waarop zijn vader was. Ik heb jouw een wild wilden altijd maar gelogen. Hem zeggen dat jij slecht was, vond ik vreed. Ik ga mij dan voor mijn eigen jongen en zei hem dat jij verrijven deed. Als ik hem van zijn vader moest vertellen, heb ik al deed ik dan mijzelf vervuild. Om niet te doden het kind, een mooie illusie, jou als een brave vader voorgesteld. Zo hield hij dus zijn mooie herinneringen, en op zijn werd vroeg mijn kleine schaaf, of ik in een lange brief wou schrijven, dat hij altijd zo heeft liefstaan. Hij zei me nog dat hij voor jou zou bidden, wanneer ik kwam bij onze lieve heer. Toen heeft hij zacht je naam nog uitgesproken. Toen nog een keer en het kindje was niet meer. Ik stuur je bij nog een laat portretje En nog een lokje van zijn blonde haar. Ik deed mijn plicht en heb het je leed verrokken. Ze was toch ons kind vergeven te mij. Dus maar. Ja, wat was dan kindjes laatste wens? Nederland kan evenals zoveel landen zich bezit noemen van volksliederen. Volksliedjes, zo u wilt. En dat beoefenen, het zingen van gezegde liederen... dat begint zo'n beetje in de tijd dat de jongenskiel nog schouderen glijdt. Nicolas Beets. Hoe voortreffelijk klonk niet in onze kinderjaren... tussen die vier kale klasmuren het bronsgroen eikenhout op, nietwaar? Of dat ellendige karretje met die slaperige voerman op de bok. Hoe spits behandelden wij niet liederen van duin en bos en de gele wagen... En hoe ontroerend zongen wij niet van de grote stille heide... of informeerden wij wie er met lusten wilde rusten... in het groene mos op een kussentje van blaren. Om maar te zwijgen van die alle kleine Anna, die in majesteit zat. Nou ja, we maken natuurlijk wel een grapje. Maar wat dacht u dan van dat werkelijke mooie liedje onder de titel... Zeg alle Marieken, waar gaat gij naartoe? En als dit eens bezongen werd door Jan van Riemsdijk en Antoinette van Dijk. Aha! Zij gaat naar buiten, naar de zon O, dat valt er dat van de marie. Zeg, alle marieke, wat gaat gij daar doen? Zeg, alle marieke, wat gaat gij daar doen? Gassen en spinnen, zoldaten. Wat het staal de mariek appelen zien hoor geef me dat de mariek en alle hebt hij er geen van en alle hebt hij er geen van en het en ik weet Luk, er, is iemand, er is niet dat En hij Hij is dat dat er geen kind. Zegelde Marie. Heb hij er kind? En heb ik geen kind? En ik woop er niet voor. Wel loop stap stap bij de Almere Al Marie. Heb geen kind? Dan woop ik geen door. Wel loop stap stap bij de Almere Marie. Al de Marie. Zeg, Hebt hij er geen kop? Ze halen maar ik, heb hij er geen kop? En ik heb er niet één, maar ik heb er twee. Dat dan, de palder aan allebei. Heeft er niet één, maar ik ben zo Op Dat dan, de palder aan allemaal. Dit is een programma waarin u op de meest comfortabele manier... terug kunt reizen in het verleden naar de tijd van de jeugd. En ik geloof wel te mogen zeggen dat voor iedereen... de tijd van de jeugd de mooiste beleving is geweest. Ik durf zelfs zeggen dat dit niet afhankelijk was van de wijze waarop... en onder welke omstandigheden de jeugd werd doorgebracht. Oh zeker? Verstaat u me nou niet verkeerd, alsjeblieft? Menig een heeft het in die tijd niet cadeau gekregen. Misschien waren de huiselijke omstandigheden niet gunstig of had u, net als ik, ouders die vaak met werkloosheid te kampen hadden... Maar dan ben ik toch te mogen zeggen dat wij onze ouders dankbaar zijn... voor wat ze ondanks die tegenslagen voor ons hebben gedaan. En we denken toch met een zekere weemoed terug aan die heerlijke tijd... die we toen eigenlijk niet beseften. Ja, dit zijn dan wel herinneringen. Herinneringen die na een pauze van een maand worden voortgezet. Over vier weken zal ijs en weder dienende, het voetlicht weer opgloeien... de gong gaan en het scherm langzaam wijken... voor een nieuwe voorstelling van het muzikale spel onder de titel... Zing nog eens dat oude trouwe wijsje. Het deuntje van die goede oude tje. En dit waren ze dan weer. De 60 minuten van boven de 60. Eerst hoorde u een herhaling van hooggeëerd publiek. En tot slot liet Jan Borkus uw liedjes en melodietjes horen onder het motto... Zing nog eens dat oude trouwe wijsje. Dit alles als van ouds gepresenteerd door de redactie... Henk Meijer en G. Gauswaard. Ja, u hoorde inderdaad een aflevering van 60 minuten voor boven de 60. Een bijdrage van de VARA, eerder uitgezonden in oktober 1960. In het eerste deel daarvan hoorde u Raf Kapper, de acteur en zanger... overleed 45 jaar geleden op 26 februari 1967. En hij was er weer heel even vannacht. In het tweede deel van het uur hoorde u de rubriek Zing nog eens dat oude wijsje... waarin Jan Borkes stoffige plaatjes draaide... Jan Borkes is zelf ook tot stof vergaan... maar gelukkig pas 47 jaar na deze uitzending in oktober 2007... op de gezegende leeftijd van 87 jaar. Met recht kunnen we dit vluchten in het verleden noemen... hier op Radio 1 bij Max. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen... die kunt u mailen naar nachtvluchtenapestaartjeomroepmax.nl... Of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm. Daar vindt u ook alle contactmogelijkheden. En kunt u eventueel een bericht achterlaten in het gastenboek... mocht u uw pennenvruchten willen delen met andere luisteraars. Al onze samenstellingen staan ook vermeld op teletextpagina 331. En op onze site nachtvluchten.fm vindt u op dit moment... ook zelfs twee prijsvragen waaraan u kunt deelnemen. Het is een half minuut voor drie... Dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En in het volgende uur kunt u gaan luisteren naar een krassenknar, Kees Brussen. Die morgen, dan is het 26 februari, zijn 87e verjaardag viert. Graag tot zo.